12 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag, mogelijk waardevolle informatie gevonden bij de inval in de villa van Bin Laden. Saab gaat samenwerken met Chinese autofabrikant en het Rotterdamse OV staakt volgende week tijdens de ochtendspits. Het is vandaag zonnig, alleen in het noordoosten zijn er een paar stapelwolken. Het is wel vrij fris, 11 graden op de wadden tot 15 in het binnenland. En er staat een matige noordoostenwind. Morgen meer bewolking, kleine kans op een bui. Vanaf donderdag weer volop zonnig. In het weekend middagtemperaturen van ruim 20 graden. De Amerikaanse inval in de schuilplaats van Bin Laden... heeft mogelijk waardevolle informatie opgeleverd over Al-Qaeda... In de villa van Bin Laden in de Pakistanse stad Abbottabad... zijn harde schijven, dvd's en documenten in beslag genomen. En de Amerikanen hopen dat daar informatie bij zit... over de plannen en de werkwijze van Al-Qaeda. En ook informatie over de schuilplaats... van de vermoedelijke opvolger van Bin Laden, Al-Sawagri.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 Saap kan doorgaan. En dat kan dankzij het Chinese Houtai. Dat bedrijf investeert miljoenen euro's in de Zweedse autofabrikant. En voor Saab breekt die samenwerking de weg eh, op de Chinese markt open. Correspondent Wouter Zwart in China: wat is het voor een bedrijf? Houtai? Het is een heel jong bedrijf. Eigenlijk is het een club van hele slimme investeerders... die uh, ja, hebben gekeken naar ja, wat is de industrie van de toekomst in China. En dat is de auto-industrie. Dus ze zijn uh, naast hun allerlei andere handel die ze ondernemen... ook hun eigen autotak uh, begonnen. Uh, dat is begonnen met een soort joint venture met het Koreaanse Hyundai. En wat ze dan doen is hun auto-motortechnieken overnemen... en ook andere uh, technieken overnemen van andere buitenlandse bedrijven... en dat dan overzetten in auto's die ze zelf uh, produceren. En ze blijven Steeds op zoek met al het geld dat ze hebben. naar nieuwe manieren om hun winkeltje uit te breiden. En nu is dus SAAP het volgende doel geworden. Ja, SAAP is toch niet zo'n aantrekkelijke partner, zou je zeggen? Dat leidt alleen maar verlies. Nou, dat denk ik dat dat voor een Chinees bedrijf toch interessant is. Ten eerste is Saab een luxe auto. Nou, in China, waar de auto-industrie echt enorm explodeert nu... zijn ze juist op zoek naar mooie luxe auto's die mensen willen kopen. En ten tweede is het natuurlijk, wat ik al zei, een beetje te doen om de technieken... de know-how die ze, nu ze met Saab een deal hebben, ineens in handen krijgen. Uh, Houtai geeft eerlijk toe dat ze daar jaren over zouden hebben gedaan... als dat zonder Saab was gebeurd. Nou, die technieken kunnen ze overplaatsen in hun eigen Chinese auto... merk waarvan er in China al heel veel rondrijden... En dat is ook, moet ik eerlijk zeggen, een beetje het imago van dit bedrijf. Kopiëren. Hun eerste logo bijvoorbeeld van een auto. Dat was een soort ja, bij elkaar gejatte combinatie van het BMW-logo en het Microsoft-logo. Nou, daar zijn ze nu weer vanaf. Maar nu hebben ze een ander logo. Dat is het logo van de Chinese muur. Maar ook dat is weer, zeg maar, uh, proletarisch geshopt bij een ander bedrijf. Dat heet uh, uh, Great Wall Auto's. Dus dat is precies hetzelfde logo als dat bedrijf. Ja, en uh, zijn een beetje de redders van de auto-industrie? Want er zijn misschien nog wel meer noodleidende merken. Ja, en je ziet ook dat de Chinezen steeds meer van dat soort dingen overnemen. Volvo bijvoorbeeld is onlangs ja. overgenomen door het Chinese Geely. Je ziet het ook dat ze het in Nederland proberen bij andere bedrijven. Het bedrijf Draka, weet je wel, dat kabelbedrijf. Dat hebben ze geprobeerd te overnemen, de Chinezen. Ze hebben het geprobeerd met Hummer in Amerika. Dat is ook niet gelukt, maar ja, ze zijn heel actief. Ja, nu ook dus weer met die overname of met het partnerschap met Saab. Wouter Zwart. De agressieve en misleidende klantenwerving. Daar kregen ze bij consumentenloket Consuwijzer... het afgelopen jaar de meeste klachten over. Consumentenautoriteit, een van de organisaties achter dat loket... maakt vandaag de balans op over het afgelopen jaar. En Bernadette van Buchem is directeur van de Consumentenautoriteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Noemt u eens een voorbeeld van uh, misleidende klantenwerving. Een um, voorbeeld zijn bijvoorbeeld de colportagepraktijken, de verkoop langs de deur... maar ook de telefonische marketing is een voorbeeld... De overtredingen van het Belmenietregister en de verkoopdemonstraties. Dat is ook een bekend voorbeeld. Ja, er is gewone klantenwerving, maar ook misleidend. Wat, wat maakt werving nou misleidend? Werving maakt misleiding als de consument eh, niet ge goed geïnformeerd wordt... bijvoorbeeld over zijn rechten of, of plichten... of niet goed geïnformeerd wordt over de karakter van de dienst die wordt aangeboden. Eh, een bekend voorbeeld is waar we vorig jaar ook een boete voor hebben opgelegd. Dat bijvoorbeeld consumenten denken aan een spelletje mee te doen of aan een quiz... en dat ze vervolgens aan een sms-abonnement vastzitten... Dat is een bekend voorbeeld. Ja, wat ziet, u, ziet u een stijging? Of, uh, uh... We hebben wel uh, afgelopen jaar meer bezoeken gehad aan onze website, conswijzing. En het aantal en meldingen is, is wel stabiel gebleven. Het zit rond de 100.000. Ja, dus je zou zeggen dat, dat lijkt een beetje de goede kant op te gaan. Nee, ja, ik denk dat het ook wel heel erg helpt dat we onze website ook steeds verbeteren... en dat er bijvoorbeeld steeds meer voorbeeldbrieven opstaan. Er zijn bijvoorbeeld dit jaar echt een half miljoen van gedownload... dus dat we ook consumenten beter in staat stellen om zelf actie te ondernemen tegen bepaalde overtredingen. Is dat waar u naartoe wilt? Dat consumenten ja, zelf dat, meer gaan doen? Precies, dat is natuurlijk het mooiste. Als we hebben 16 miljoen consumenten, dus we zeggen wel 16 miljoen toezichthouders... als die zelf hun recht kunnen halen, dat zou het mooiste zijn... En daar waar je ziet dat uh, er toch nog echt collectieve overtredingen zijn en je ziet dat de consument niet lukt om zelf recht te halen, daar treden wij op. Ja, want u kunt boetes opleggen. Ja, van hoeveel vorig jaar? Vorig jaar hebben we in totaal uh, ruim 2,5 miljoen aan boetes opgelegd. Maar daarbij speelt ook een rol dat we sinds twee jaar de wet oneerlijke handelspraktijken kennen en die kent ook een hoge boeteregime. Dus dat heeft daartoe ook aan bijgedragen. En dat moet natuurlijk ook helpen. Nuon heeft nou weer een boete gekregen. 70.000 euro voor het overtreden van telemarketingregels. Helpt dat nou ook echt? Gaan bedrijven minder agressief te werk? Ja, je ziet wel uh, bijvoorbeeld de colportage. De, de, de, de verkoop langs de deur. Daar zien we echt een duidelijke afname in de loop van 2010. Wat betreft telefonische marketing... ...krijgen we nog veel meldingen, maar wij denken dat er ook aan toe kan bijdragen... ...dat we natuurlijk sinds eh, ruim een jaar nu het Belmenietregister hebben. Dus consumenten ook beter geïnformeerd zijn over wat hun rechten zijn. Dus wat dat betreft ook assertiever worden. En ons ook eerder bij ons melden, hè, daar zijn we natuurlijk ook heel blij mee... ...want ook de andere toezichthouders, zoals de optenden en de, de achter, ...kunnen dan ook optreden. Dus zo krijgen we ook wel veel meldingen. Het is duidelijk. Ik dank u voor de uitleg, Bernadette van Brugge, ...directeur van de Consumentenautoriteit. De explosie in een pand in het centrum van Zwolle vorige week. Die explosie was het gevolg van een gaslek. Dat is gebleken uit onderzoek van de politie. Het gas had zich opgehoopt in de kelder. En toen de bewoner daar het licht aandeed, volgde de explosie. Voorgeven van het pand werd eruit geblazen. En een deel van het gebouw stortte in. Een 27-jarige bewoner en een meisje dat voorbij fietste, raakte gewond. En door de explosie was de binnenstad van Zwolle urenlang ontruimd. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 Er is de afgelopen tijd al vaker actie gevoerd, maar dat was alleen buiten de spits. Nu dus in de spits. En de voorzitter van de ondernemingsraad van vervoerbedrijf RET hoopt dat de reizigers begrip hebben voor de actie. Ja, het is voor ons de enige manier om duidelijk te maken aan de mensen: uh, jongens, dit kan niet verder zo. 40% minder openbaar vervoer in de grote steden. Dan weet je zelf niet meer hoe je op je werk moet komen. Want dan je het echt over een kwartier lopen naar een halte. En dan mag je blij zijn dat er binnen een kwartier een tram of een bus voor je neus staat. Want dat is het de realiteit. En mogelijk wordt er later volgende week ook in Den Haag en Amsterdam gestaakt. Politie in Friesland heeft een man aangehouden op aanwijzing van mensen die hun eigen spullen te koop zagen staan op Marktplaats. Vorige week werd van een theatergroep zeven microfoons met zender gestolen. Een paar dagen later ontdekte die groep de microfoons op marktplaats.nl. Op internet na overleg met de politie maakten ze een afspraak met de aanbieder. En toen de medewerker van het gezelschap uh, toen die hadden vastgesteld dat het inderdaad om hun spullen ging, hield de politie de verkoper een man van 21 aan. De storing op de site van de Rabobank is nog niet voorbij. Een deel van de klanten kan daardoor nog steeds niet internetbankieren. De Rabobank zegt dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. Gisterochtend werd de website door onbekenden aangevallen. En waarschijnlijk hebben hackers een grote hoeveelheid data gestuurd... naar de servers van de Rabobank, waardoor die site vastliep. De bank zegt dat de gegevens van alle klanten veilig zijn. En de politie probeert voetbalsupporters die een scheidsrechter in zijn huis hebben belaagd... te achterhalen via Twitter. De supporters van amateurclub Spakenburg waren kwaad over de beslissing van de scheidsrechter... tijdens een wedstrijd tegen aartsrivaal IJsselmeervogels. Bij dat duel keurde hij een doelpunt van Spakenburg af. En er werd ook een speler het veld uitgestuurd. En de supporters trokken vrijdag naar het huis van de scheidsrechter in Groningen, de politie. Dat is natuurlijk van de zotte dat supporters vanuit Spakenburg helemaal verhaal komen halen in Groningen...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 De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft de zaak tegen Ajax... over het vertonen van videobeelden in de Amsterdam Arena geseponeerd. Ajax toonde vorige week tijdens de wedstrijd tegen Excelsior... op de grote scherm in het stadion beelden van het duel tussen Feyenoord en PSV. De aanklager ziet geen reglementaire basis... om het vertonen van beelden uit andere stadions te verbieden. En de KNVB beraadt zich nu over het aanpassen van de regels. Vanavond komt er een eind aan een serie wedstrijden... tussen Barcelona en Real Madrid. In de vierde en voorlopig laatste editie van El Clasico... verdedigt Barca op eigen veld een 2-0-voorsprong... in de halve finale van de Champions League. En over voetbal gaat het al lang niet meer verwijten. Die vliegen over en weer. En uh, correspondent Edwin Winkels in Spanje... Edwin, kunnen we het alweer over voetbal hebben... of is het moddergooien nog steeds aan de gang? Nou, officieel wordt het moddergooien even uitgesteld. Er is, er is altijd voor zijn wedstrijd is er een... Uh... Een lunch, of jij ja, de lunch tussen, tussen de besturen. En, ja, ze kunnen het totaal niet met elkaar opschieten. Maar over een uurtje komen dan zeven man van Barcelona en zeven man van van Real Britt bij elkaar in een restaurant. En uh, met camera's erbij even, dus daar zullen ze in principe naar buiten toe toch wel het beeld uh, willen wekken van... nou ja, laten we uh, alle ruzie even vergeten. Er moet vanavond om kwart voor negen gewoon gevoetbald worden. Daar heeft Barcelona ook in een videoboodschap aan, uh, aan zijn supporters gevraagd van... Uh, laat jullie niet provoceren door, door Mourinho, de trainer van Real Madrid... Of door alles wat er de laatste dagen is gebeurd en gezegd en geschreven. Aanklachten over en weer. Laten we gewoon voetbal uh, gaan kijken en hopelijk de overwinning vieren voor Barcelona. Ja, uh, Real was uh, zo kwaad. Die waren naar de UEFA gestapt. Ja, die waren vooral kwaad om één rode kaart. Uh, die zijn niet terechtgevonden van Pepe. Uh, de, zeg maar de man die, als, uh, die Messi moet tegenhouden altijd. Uh, een, uh, in antwoord daarop, die schorsingpepper mag vanavond dus niet meedoen door die rode kaart. In antwoord daarop hebben zij zes spelers van Barcelona aangeklaagd, omdat ze toch, zich toch te vaak lieten vallen. Die swamers, dat ze uh, spelers van Real Madrid beledigd zouden hebben, ontsportief zijn geweest. Maar de UEFA gisteren kwam al in spoed bijeen. Bij ze hadden zeggen van, nou ja, die, die aanklacht wordt niet, uh, wordt niet geaccepteerd. Ze kunnen gewoon voetballen. Maar nog altijd gisteravond, de assistenttrainer van Real Madrid, uh, Mourinho, die is ook geschorst. Uh, geen pers, of die gaf geen persconferentie. De assistenttrainer zei van, nou, we vinden dit niet hier. Dat de spelers die, die, uh, die zich voortdurend laten vallen... actief zijn dat die vanavond gewoon mee mogen doen. Ja, dus de clubs die doen ook een oproep van... Uh, ...jongens, nou eens even normaal weer voetballen. Ja, dat, dat had ook iedereen. Het moet in principe een mooie wedstrijd. De eerste drie wedstrijden dat zijn niet eens mooie voetbalwedstrijden geweest. Uh, Real Madrid was redelijk verdedigend ook. En vanavond moeten ze wel. Ze moeten een 2-0 achterstand goed maken natuurlijk. Dus iedereen hoopt dat, dat zeg maar, het schoppen, het verdedigen... dat dat allemaal verleden tijd is. En dat vanavond op uh, een prachtige grasmat van het kamp nou... en voor, voor bijna 100.000 toeschouwers... waaronder 1.500 van, uh, van Real Madrid... dat er gewoon leuk gevoetbald gaat worden. Ja, en er is ook een hoop politie op de benen, heb ik begrepen.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 De feest is van ja, ja, hoe reageren supporters van Barcelona, bijvoorbeeld Mourinho? Die moet ergens op de tribune komen te zitten. Dat zal waarschijnlijk op de eretribune zijn. Maar die zit dan toch vijf tot tien meter van het publiek vandaan. Ja, de mensen in Barcelona zijn woedend op hem. Dus hoe hou je dat allemaal in de hand? Nou, we gaan het allemaal zien vanavond die wedstrijd tussen Real en Barcelona. Edwin Winkel, dankjewel. Het is 14 over 12, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Amerikaanse inval in de schuilplaats van Bin Laden... heeft mogelijk waardevolle informatie opgeleverd over Al-Qaeda. Chinese bedrijf Havtai investeert miljoenen euro's... in de Zweedse autofabrikant Saab. En in Rotterdam ligt het openbaar vervoer volgende week woensdag... tijdens de ochtendspits opnieuw stil. Eindig dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen lunch van de NCRV.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 En -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. PVV'ers zouden niet naar de 4 mei-herdenkingen moeten komen. Vindt oud pvda van de A-kamerlid Meili Vos. In het verkiezingsprogramma van de PVV staat dat we op 4 mei de slachtoffers van het haakje openen, nationaal haakje sluiten. socialisme gedenken. Volgens Vos is het meer dan een woordgrapje. En wil de PVV links werkelijk alles in de schoenen schuiven? David Barnau van het NIOT reageert zometeen. In het mediaforum Tjeu Vase, van het Financieel Dagblad en Paul Reumer, eh, die is binnenkort de baas bij de NTR. Het gaat onder meer over de rel rond RTL-presentator Martijn Krabbe, die mot heeft gehad met een ex-vriendin. Na een avondje stappen wilde deze Tessa Martijn Krabé de deur wijzen, maar die wilde niet weg. In RTL Boulevard vertelde Tessa dat zelfs het slaan met Krabé's eigen wodkafles niet helpt. Hij blijft nog aan me zitten, tot aan het trappen aan toe, tussen zijn benen, et cetera, en nog niet weg wilde gaan. Ik heb hem echt mijn huis... Moeten uitslaan. En in de Nationale Nieuwsquiz straks Frans Schierek, die komt uit Bodegraven. Dit is Radio 1, Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Vorig jaar zijn wereldwijd 102 journalisten tijdens hun werk gedood. Dat zijn er acht minder dan in 2009. Maar de organisatie die de cijfers bekend heeft gemaakt, het Internationale Persinstituut, vindt dat er geen reden tot optimisme is. 40 journalisten kwamen om in Azië. Pakistan wordt het dodelijkste land voor journalisten genoemd... want daar kwamen vorig jaar 16 van hen om het leven. De actualiteitenprogramma's die gisteren massaal over de dood van Osama Bin Laden gingen... hebben hogere kijkcijfers dan normaal gehaald. De ochtendjournaals bijvoorbeeld werden veel beter bekeken. Zo keken gisterochtend om 9 uur bijna 400.000 mensen naar het NOS-journaal. Paul en Witteman hadden 1,2 miljoen kijkers. De wereld draait door 1 miljoen. Het best bekeken programma was over Spoorloos, een titel die tot dit weekend ook van toepassing leek op Bin Laden natuurlijk. Ook werd er veel meer gebruik gemaakt van internet. In Noord-Amerika ging het gebruik met 28% omhoog. Wereldwijd werd er 24% meer gebruik gemaakt van vooral nieuwswebsites. RTL heeft een nieuwe studio in gebruik genomen die 90% minder energie verbruikt dan een normale tv-studio. Deze energiebesparing wordt bereikt door zuinige ledlampen te gebruiken in het plafond en voor de tv-schermen. En die lampen geven ook veel minder warmte af en dan heb je dus ook geen sterke koeling van de studio nodig. De nominaties voor de Dick Scherpenzeelprijs zijn bekendgemaakt. Dat is de prijs voor journalistieke verhalen over niet-westerse landen en ontwikkelingsvraagstukken. Het boek Een Nacht met Duizend Sterren van Joeri Boom is genomineerd, net als Tussen Hoofddoek en String van Kees Beekmans. Ook de aflevering van De Tijd van de Maand... van het VPRO-tv-programma Metropolis... heeft een nominatie op zak voor die Dik Scherpenzeelprijs. Vanavond in Metropolis is het weer die tijd van de maand. We gaan wereldwijd op zoek naar het rode taboe. Ongestelde vrouwen. In Nepal moeten ze er niks van hebben. Oh nee? Nee, want zodra je daar begint te menstrueren... word je verbannen naar een leme hut. Op 8 juni wordt bekend wie de 10.000 euro wint... De Volkskrant heeft een opvolger gevonden voor de net ontslagen ombudsman Tom Meens. Het is Margreet Vermeulen, nu nog redacteur bij de krant. Vanaf zaterdag gaat ze als ombudsvrouw de journalistieke prestaties van de eigen krant onder de loep nemen. Zo vertelde ze ons, ik kan schrijven wat ik wil, want we hebben een onafhankelijk statuut. Dat haar voorganger is ontslagen heeft geen invloed op haar eigen functioneren als ombudsvrouw, zegt Vermeulen. Dat ging namelijk om een arbeidsconflict. Het was alleen lastig geweest als er een inhoudelijk conflict was geweest. Wat goed mag naar Donald Trump heeft uitgelegd waarom hij zich nog niet officieel kandidaat heeft gesteld voor het Amerikaanse presidentschap. De reden is heel nobel. De doorgaans slecht gekapte Trump vindt het niet gepast om zijn kandidatuur bekend te maken terwijl hij nog met zijn populaire tv-programma The Apprentice op de buis is. I think it would be inappropriate during the run of celebrity apprentice to be discussing uh, exactly to make a statement that I will run. De elfde seizoen van The Apprentice eindigt op 22 mei... en dan krijgen we ongetwijfeld officieel te horen... dat Donald Trump president van de Verenigde Staten wil worden. Opmerkelijk veel reacties op de documentaire Zwarte Soldaten... die de NCRV gisteravond uitzond. Onder meer op sociale media werd er veel geschreven over het programma... waarin zes Nederlandse leden van de Waffen-SS aan het woord kwamen. Met Adolf Hitler... Ik uit de kroeg vandaan en ik zei heil tegen hem. En ik feliciteerde hem en ik kreeg een hand ook van hem. En dat vergeet ik nooit, want dat was een, een geweldige kerel. Want die, die heeft Duitsland helemaal opgebouwd. Die heeft uh, ja, eigenlijk een, een, een goudmijn ervan gemaakt. Dat was een van de mannen die in die film te zien was. Film gemaakt door Joost Seelen. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Vooraf uh, was er al veel aandacht voor. We hebben jou een paar keer op Radio 1 ook gehoord over de documentaire. Verrast door de reacties, bijvoorbeeld op Twitter. Nou ja, wat ik heel erg leuk vind is dat het dus blijkbaar ook uh, onder de jonge mensen enorm leeft. En dat die ook massaal gekeken hebben gisteravond. Ja, En je krijgt veel telefoontjes begreep ik. Wat, wat zeggen mensen over het algemeen? Uh, Voel, ik heb diverse mensen aan de lijn gehaald al die uh, zelf familieleden hebben um... ...met een SS-achtergrond en die daar meer over willen weten. Ik heb uh, vrienden en bekenden gehad die heel erg enthousiast reageren. Ik heb allerlei totaal onbekende mensen gehad die een compliment over wilden brengen. Uh, dus ja, het is echt uh, overrompelend. Ja, 410.000 mensen hebben naar de documentaire gekeken. Nou, dat is voor een documentaire een prachtig aantal natuurlijk. Ja, ik, ik begreep dat dat voor NCRV-document dit jaar het record is... Um, ja, en dan had ik natuurlijk nog de pech uh, uh, dat Osama Bin Laden uh, gisteren. Ja, <laughs> uh, ja. Want dat scheelt natuurlijk ontzettend veel uh, in je kijkersaantallen. Maar uh, je ziet nu ook op Uitzending gemist, bijvoorbeeld... dat ook al duizenden mensen de film op Uitzending gemist bekeken hebben. Ja, ja, en die tellen nu even in die cijfers niet mee, maar uiteindelijk natuurlijk wel. Ja. Ja. Ja. Um, geen stijl heeft de film ook gezien... en noemt Zwarte Soldaten een briljante documentaire... Uh, maar wijst wel op een klein uh, oneffenheidje. Uh, want in die film worden geen uh, achternamen gebruikt. De mensen komen steeds in beeld en er staat alleen de voornamer. Terwijl op de aftiteling wel die achternamen stonden. Dat is een beetje slordig. Nou, dat is, uh, heeft meer een praktische reden. Um, de namen stonden eerst wel in de film. Ook op, op de persvoorstellingen zijn ze wel zo getoond. Toen er zijn, er, is, uh, zijn er reacties gekomen van een aantal uh, familieleden. Met name van familieleden van de interviewden die overleden waren. Toen hebben we uh, de namen weggehaald in de tussentitels. Maar omdat het op zo'n korte termijn was... Uh, um, konden we dat niet meer bij de aftiteling weghalen. Nee. Dus het heeft meer een praktische oorzaak. Maar waarom had je de namen uh, dan weggehaald? In... Uh, omdat mensen bang waren op, uh, vanwege negatieve reacties uh, en geconfronteerd uh, werden met, met, met de naam van hun vader. En uh, men ja. slechte ervaring had in de periode van net na de oorlog toen, uh, toen mensen met een NSB of af een SS achtergrond... Ja, het flink te verduren kregen. En mensen waren bang dat ze daar nu weer last van zouden ja, krijgen. Dat snap ik. Maar ja goed, dan stonden die namen dus wel op de aftiteling nu. Ja, maar dan, zijn ze, uh, dan komen ze gewoon uh, snel voorbij ten eerste. En ten tweede zijn ze niet direct te koppelen aan de verschillende personen. Mm, maar hopen dus dat mensen de pauzeknop niet weten te vinden dan? Ja. ja. Nog, nog iets anders. In trouw vandaag twee researchers van jou die hebben meegewerkt aan die film. En uh, ja, die, die distancieren zich een beetje van de film. Omdat zij vinden dat het historisch onjuist en onevenwichtig beeld van de Nederlanders in de Waffen-SS zou geven. Wat vind je van die kritiek? Ja. Oh, ik kan er heel weinig mee. Kijk, um, onevenwichtig is het zeer zeker. Want uh, uh, zoals David Barno van het uh, NIOT ook zei, uh, geschiedschrijving is altijd subjectief. En ook deze documentaire is natuurlijk subjectief. Uh, als je een volstrekt uh, neutrale documentaire over de Waffen-SS wil maken, ja, dat is volstrekt onmogelijk. Dan, dat, dat is een onmogelijke eis uh, die gesteld wordt. En dat hun daar een andere visie op hebben en dat hun uh, bijvoorbeeld vinden dat de Jodenvervolging veel te veel aandacht krijgt in die documentaire, ja, dat mogen ze van mij vinden, maar ik ben het niet met hun eens. Nee. En dus? Nou ja. <laughs> Ik wil er rustig over verder discussiëren, maar uh, um, ik zou zeggen... Uh, laat ze zelf een uh, documentaire maken of laat ze zelf een boek schrijven... waar ze hun eigen opinie naar voren te brengen. Ja. Nou goed, uh, die discussie gaan we hier ook inderdaad niet overdoen... maar mensen moeten maar gewoon zelf die film nog eens gaan kijken. Dat kan natuurlijk via uitzending gemist, zwarte soldaten eten. en dan kunnen ze hun eigen mening vormen. Dank voor de uitleg, Joost Zeggen. Ja graag gedaan. Dit is Radio 1. Lunch. Morgen is het 4 mei en dus zijn we met z'n allen om 8 uur... s'avonds twee minuten stil voor de dode herdenking. De nationale herdenking is altijd op de Dam in Amsterdam. Dat weet u in aanwezigheid van Koningin Beatrix. En ook de hele Tweede Kamer is daar over het algemeen bij. Maar de PVV-politici zouden eigenlijk thuis moeten blijven... vindt oud pvda Tweede Kamerlid Meili Vos... In een ingezonde stuk in Trouw van vanmorgen schrijft ze dat in het PVV-verkiezingsprogramma staat... dat ze op 4 mei de slachtoffers van het nationaal socialisme herdenken. En nationaal staat dan tussen haakjes. Eerder op deze zender zei Melie Vossen ze dit over. Dit vind ik dan echt een, een, een woordgrapje of, of dat gaat gewoon te ver. En, en dat is, gaat denk ik ook te ver voor heel veel nabestaanden van de slachtoffers. En voor mij, mijn, mijn, mijn grootouders hebben ook nogal geleden in de, nee, voormalig Nederlands, oost indië ik sta daar nou liever niet naast. David Barnau, goeiemiddag. Goeiemiddag. Uw naam werd net ook al even genoemd. U bent van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, het NIOT. Ja. Um, ja, Meili Vos, uh, die zegt... Het, de PVV ziet het waarschijnlijk als een woordgrapje... maar ik ervaar dat helemaal niet als zodanig. Uh, zij vindt ook dat het veel te ver gaat om links overal maar de schuld van te geven. Wat vindt u van die hele discussie? Nou ja... Uh... Er zijn natuurlijk voldoende discussies geweest... waar mensen ook zeggen dat nationaal-socialisme en communisme... Socialisme, dus dat is allemaal één pot nat. en wat Stalin gedaan heeft net zo erg als wat Hitler gedaan heeft, et cetera. Nou, laat dat een ongoing discussie zijn. Maar om een beetje vast te stellen wie op de dam uh, mag zijn of niet... dat vind ik heel merkwaardig. Ja. Dus u ik, staat bleef in... daar, ik bleef daar heel vroeger weg... omdat ik vond dat Korea-strijders daar niet herdacht mochten worden. Maar ja, dat is wel een beetje een kortzichtig uh, standpunt. Dus ik kom er nu wel... Ja. En, je herdenkt wie je wil herdenken. Uh, Geert Wilders heeft getwitterd dat hij geen behoefte heeft... om te reageren op domme opmerkingen van P. Van Aa's. Hij zegt, die, laat ik één ding zeggen. Ik ga woensdag zelf na de herdenking op de Dam in Amsterdam... en zal daar met overtuiging en trots de PVV representeren. En ik hoop dat veel andere PVV'ers dat ook gaan doen. Ja, zo'n antwoord had je kunnen verwachten natuurlijk. Maar we kunnen toch moeilijk een Dampolitie instellen... die mensen hier staan gaan vragen van waarom staat u hier? Ja. U vindt dat Meili Vos helemaal geen punt heeft? Nou, een, een, een halve pagina om iets uh, uit te leggen... wat een jaar geleden geschreven is, uh, dat vind ik wat verder gaan. Ja, jaren... zij, gaat, zij gaat dus bepalen wie daar mag staan. Nou, uh, dank u wel. Ja, het gaat haar natuurlijk ook om het feit dat, uh, dat, dat, dat, dat het kwetsend en verkeerd is... om de slachtoffers van het socialisme te herdenken. Want dat, dat zit een beetje in dat zogeheten woordgrapje. Jawel, maar op de... Uh, hoe heet het? Ik heb denk ook... Uh, officieel worden ook mensen die in uh, onze twee pollutionele koloniale oorlogen gevochten hebben, nou, dat is ook door sommige mensen flink gemoord. Dan ga ik toch ook niet zeggen van, nou, die, uh, die, die zit ik niet te herdenken hier. Ja. Ja. Uh, we, we hebben uh, Nogmaals, we hebben de PVV natuurlijk ook gebeld om een reactie. Die, hebben dat, uh, die kunnen dat niet doen of die willen dat niet, misschien niet doen, dat weet ik niet. Uh, Martin Bosma, dat is een beetje de ideoloog van de partij natuurlijk, ja. die heeft uh, dat verkiezingsprogramma voor een deel ook geschreven, maar heeft al eens eerder iets over die kwestie gezegd. Ja hoor. Uh, hij zei, uh, nationaal socialisme is een vorm van socialisme en daarmee ja. een linkse stroming. Ja. Nou, ik vind dat gelul en de meeste historici vinden dat ook. Maar dat mag je best opschrijven. En ik weet al bij de laatste herdenking van de VWI staking was hij er ook bij. Toen keken mensen ook van... wat doet hij hier? Ik hallo, uh, moeten we elkaar eens uh, gaan proeven... voor je ergens mag herdenken. Ja, u vindt iedereen moet gewoon overal verschijnen... waar hij, waar hij uh, vindt dat hij daar moet zijn? Ja, kijk, als iemand nou voor de grap een SS-uniform aantrekt... en bij de herdenking op Dam gestaan... dan mag hij wat mij betreft... Uh, ...gevankelijk afgevoerd worden. Maar je kan toch niet een gedachtenpolitie instellen? Nee. Volgens Meili Vossen uh, is de PVV de werkelijkheid aan het reframen... ...noemt zij dat, en de geschiedenis aan het herschrijven. Of zegt u van... Uh, ...mensen zijn uh, wijs genoeg om, om daar doorheen te lezen? Nou, ten eerste wijs genoeg... ...en ten tweede wordt de geschiedenis constant herschreven. Dus de geschiedenis is niet iets statisch. Wat ik niet wil zeggen dat we over honderd jaar... ...socialisme en nationaal-socialisme als één pot nat gaan bekijken... ...want dat lijkt me heel... Onhistorisch. Ja. U, u zei net al van het is een stuk van een jaar geleden, doelend op het verkiezingsprogramma, natuurlijk, want dat ja. ligt er al een tijdje. Wist u dat het erin stond? Ja, want dat, uh, ik had ook van de Bosman met het boek uh, uh, van hem, waar hij ook uh, inderdaad nationaal socialisme is, uit de socialisme, et cetera. Ja, dat zijn meningen. Ja. <laughs> ja, dat is ook zo. Nog even over Meilly Vos, die zegt: hoe kan je rustig uh, als kleinkind van bijvoorbeeld een Auschwitz-overlevende naast uh, een PVV er op de dam gaan staan? als je weet dat hij het nationaal-socialisme hetzelfde vindt als socialisme? Ja, dat, dat weet ik niet, wat mensen denken. Het is ook altijd uh, bij het optreden van uh, Ros van Tonningen morgen... ook allemaal mensen zeggen, nou, mijn vader zou zich in zijn graf omdraaien. Hoe ja. weet je dat? Wat vader Misschien denkt vader, nee, dat lijkt me een goed idee. Ja, wat, wat vindt u van die hele kwestie? Want daar is natuurlijk ook heel veel discussie over ik geweest. Vind ik vind dat hij daar inderdaad uh, moet komen praten. Kijk, in 1946, 1947 zou het vroeg, het was ook nog uh, maar vier jaar, dus dat hij weinig zou kunnen zeggen. Maar dat was wat vroeg. We zijn nu een stuk verder. Ik ga niet zeggen, nou moeten we voorten alleen maar... Ik bedoel, hij is kind van. Het is geen actieve NSB'er geweest nee. of zo. Nee. En hij heeft zich natuurlijk de laatste jaren altijd, uitgeput. Altijd, altijd, nee. altijd, vanaf zijn 18e of zo, ja. uh, als het gevraagd werd, ongevraagd of gevraagd werd, altijd gezegd. Ik heb daar niets mee te maken. Ik ja. heb hartstikke tegen. Ja. Um, zegt, gaat u misschien zelfs zo ver dat u zegt: nou, Misschien moet Meili Vos daar maar niet komen als ze er zoveel problemen mee heeft? Ik maak niet uit wie er, wie er gaat komen, <laughs> gelukkig niet. Nee. Zij moeten gewoon komen, natuurlijk. Nee. Goed, dank voor uw uitleg, David Barnau van het Niot. Dat ging over de kwestie uh, Meili vos PVV. Zometeen ons mediaforum. Uh, dat doen we vandaag met uh, Paul Reumer. Dat is binnenkort de nieuwe baas bij de NTR. En Thierry Vase, die werkt voor het Financieel Dagblad. Het gaat onder meer over de rel van uh, Martijn Krabbe. En we gaan natuurlijk ook uitgebreid over de berichtgeving... van Osama Bin Laden praten die uh, gedood is. Uh, dat zometeen. Eerst is hier Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Volgende week wordt er gestaakt bij het openbaar vervoer in Rotterdam. Woensdag rijden er in de ochtendspits geen bussen, trams en metro's... uit protest tegen het kabinetsbeleid. En mogelijk zijn er later ook weer acties in Amsterdam en Den Haag. En na de KNVB-bekerfinale van zondag... komt er geen groot feest met supporters. De finalisten Twente en Ajax willen de krachten sparen... voor de competitiewedstrijd, een week later in de Arena. Want dan wordt beslist wie landskampioen wordt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is droog en zonnig, maar vandaag ook wel vrij fris. De maxima liggen vanmiddag tussen 11 graden op de Wadden en 15 graden in Limburg. En daarbij staat een matige in het westen vrij krachtige noorden tot noordoosten wind. Nou, vanavond en vannacht is het helder, koelt het flink af in het binnenland tot waarde rond het vriespunt. En aan de grond gaat het op grote schaal licht vriezen. Alleen in de kustgebieden ligt de temperatuur rond een graad of 4. Morgen... Woensdag zijn er zonnige perioden, in het noorden en oosten afgewisseld door enkele stapelwolken, die lokaal tot een bui kunnen uitgroeien. Maar veel neerslag wordt er niet verwacht, de droogte zet dus voort. En het is morgen opnieuw vrij fris, met maximaal tussen 11 en 15 graden. De dagen daarna is er veel zon en loopt de temperatuur geleidelijk op. Op bevrijdingsdag wordt het 17 graden, maar op vrijdag en in het weekend ligt de temperatuur vrijwel overal boven de 20 graden. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, Paul Reumer, voormalig directeur bij de Mol en toekomstig directeur van de NTR. En Thieu Vazen, eindredacteur bij het Financieel Dagblad. Welkom allebei. Uh, straks gaan we uiteraard uh, praten over de berichtgeving rond de dood van Osama Bin Laden. Maar eerst even wat, uh, wat kleinere uh, grut, zal ik maar zeggen. Het media rond Martijn Krabé. Die heeft aangifte gedaan van mishandeling uh, tegen een uh, ex-vriendin. Maar die ex zegt dan op haar beurt weer dat zij juist door hem is geslagen en lastiggevallen. Tjö, smul jij van dit soort nieuws? Nee, ik zag het gisteren al op de voorpagina van de Telegraaf. En toen keek ik met dit programma en dacht ik ook even naar RTL Boulevard. En daar kwam die mevrouw Tessa ook weer voorbij. En ik word er eigenlijk ontzettend verdrietig van. Uh, er is geen publiek belang mee gemoeid. En dit is een, uh, een, een, een ruzie tussen twee ex-geliefden, kennelijk. En die is uit de hand gelopen. En uh, ja, dat wordt een soort volksvermaak. Ja. En, uh, Paul, ja, het is maar, wel een bekende presentator, natuurlijk. Ja, nou, wat ik stuitend vond gisteren was bij Boulevard. Dat ze zo schijnheilig zeggen: van ja, het is een collega, vinden we heel moeilijk. Ondertussen het hele programma door dat onderwerp teasen. Dan uiteindelijk die mevrouw aan het woord laten zonder enige tegenspraak in het interview zelf. Toen dus die vrouw kan zeggen wat ze wil. Dat ze hadden al, wel de advocaat van Martijn Clubé. Ja, achteraf, maar toen was het, het leed al geleden. Want toen had ze al gezegd dat hij aan de drugs, aan de alcohol. Dat hij er weer even wil aanrannen. Weet je. En al die dingen die, die mogen maar de eter in worden gespuit. En dan komt wel een advocaat erna aan het woord, maar dan is het leed al. Geleden. En, maar met name de, de, de, de, de, de, ja, de besmuikte uh, schijnheilige toon in die studio. Ja dat stuit mij eigenlijk tegen de borst. Dat vind ik niet kunnen. Ja. Wat vind jij daarvan, Tje? Nou, ja, ik ben het daarmee eens. Maar goed, uh, Albert Verlinde en de andere mensen die daar zitten, ja die worden daar op een of andere moment zelf ook mee geconfronteerd. En dan, dan zijn krokodillentranen niet meer op hun plaats. Hoe doe je dat? dat, dat... Nou, je ziet, je ziet dat zo soms zelf ook wel eens een keer ja. in moeilijkheden raken door relatieprikkel of wat voor tegenslag mensen allemaal op hun pad krijgen. En op deze manier dat uitgemeten te zien, dat is natuurlijk vreselijk. En, mm -hmm. uh... Ja, ik heb geen enkele medelijden op het moment dat het zich tegen, eh, tegen een van de presentatoren keert. Nee. Maar goed, RTL Boulevard is een, is een, een fenomeen op zich. Hè? Ik bedoel, je ja. of je er nou van houdt of niet van houdt. Ja. Maar goed, dat zit daar op die tijd. En die doen in dit soort dingen. Ze zouden ook geen knip voor de neus waard zijn als ze er helemaal niks aan zouden doen natuurlijk. Nee, ik denk ook dat, dat ze er wel aandacht aan moeten besteden. Maar doe het dan een beetje ingetogen. En ga niet zeggen, we vinden het zo erg. En vervolgens het hele programma door alleen Matthijs, Zeg dan, ga er vol voor. Of uh, doe het heel uh, beschaafd en, en clean. Maar maar dat, ze, dat, dat doen ze dan niet. En dan denk ik van ja, weet je, neem mij niet in de maling als kijker. En ja, misschien gingen er toch vol voor? Ja, maar ze zeggen van we vinden het zo erg voor ons we vinden het zo moeilijk. Ja, ja. Maar dat, is, maar ja, dat vind ja. ik een schijnheiligheid. Ja. Hou daarmee op joh. Neem, neem je kijker niet in de maling, neem je kijker serieus. En zeg ja. gewoon wat je, dat je ervoor gaat en ga vol. Ja. En, en noem je ro, uh, je, je programma dan ook nog niet meer uh, roddeljournalistiek, maar noem het gewoon roddel. De journalistiek moet ze er gewoon. Ja, ze schrappen. Goed, dan nog even iets anders. De, de uitzending van Football International gisteravond. Opvallend genoeg werd Hans Kraaij junior, die daar weer eens een keer zat. Hè. Die mag er één keer per maand verschijnen. Ja. Uh, een keer niet afgezeken eigenlijk door de andere mannen. Ze, ze hadden duidelijk afspraken gemaakt. Heb je het gezien, Paul? Ik heb stukjes gezien. Ik moet het altijd uitzetten van mijn vrouw. Hoezo? Uh, <laughs> uh, ja, die vindt dat verschrikkelijk. En eigenlijk vind ik het, nou, ik vind het niet verschrikkelijk, maar ik vind het, ik vind het een bijzonder programma. Hoe krijg je het voor elkaar om zonder uh, substantieel beeld twee in de week, een paar uur over de televisie te lullen en zes, 700.000 kijkers te trekken. Over voetbal te lullen. Oh, over voetbal ja. te lullen, precies. Dat vind ik echt heel knap. Het is ook eigenlijk meer cabaret. En uh, uh, uh, uh, uh, het is een soort couvenoen, maar dan door, door uh, drie andere acteurs. En inderdaad, gisteren had uh, Hans een, uh, een wat andere rol, maar uh, volgende week krijgt hij weer vol voor zijn kiezen, hoor, denk ik. Heb je het gezien, Chef? Nee, nee, ik heb het niet gezien. Ik kijk programma wel regelmatig en ik kijk er eigenlijk graag naar. Ja, het, is, het is een soort opiniejournalistiek. Het, het zit eigenlijk drie recensenten aan. Uh, aan tafel, zoals een je filmrecessenten hebt... of boekenrecessenten zijn sportjournalisten... ook vaak een soort recessenten. In die zin, anders dan, dan, dan veel andere vormen mm -hmm. van journalistiek. En het wordt daar tot op grote hoogte... inderdaad een cabareteske ja. achtige omgeving opgedreven. Maar ik, ik, ik vind het niet een journalist. En Hans junior past er soms niet. Tenminste, die past daar vaak niet echt in, in, de, in die setting. Om door zijn over enthousiasme en de manier waarop hij natuurlijk voetballers aanbidt. En dat is wat die andere deelnemers aan tafel vaak... Uh, tegenovergestelden. Ja, ja, dat ja, maakt maar, ze zo leuk. Maar ook dit vind ik eigenlijk geen journalistiek hoor. Want er wordt inhoudelijk van alles en nog wat beweerd. Uh, er wordt nooit op teruggekomen. Meer dan de helft van wat ze beweren is volslagen onzin. Uh, met een, met een R van, uh, van uh, informatie die er eigenlijk helemaal niet is. Maar ze doen het wel heel knap. Maar het is eigenlijk voetbalrol. Geen Maar bijvoorbeeld, Derkse aan het begin heeft toch altijd zo'n... met zo'n papiertjes, en heeft hij allemaal nieuwtjes uit het blad natuurlijk. Want dat zit er natuurlijk achter. Maar jij zegt helemaal dat is onzin, wat Nee, ik zeg niet onzin, maar ik zeg dat heel veel van zijn beweringen... achteraf niet waar blijken zijn, of niet blijken te kloppen... of niet uitkomen. Het zou heel interessant zijn om daar eens een keer iemand van in Holland... als het nog bestaat, een onderzoekje te doen. Wat is er beweerd en wat is er waar? Wat ze bij de regering ook doen, doe dat ook eens een keer bij Derkse. En ga eens kijken in of die R van, ja... Alwetendheid. Alwetendheid, of het eigenlijk ook echt zo is. En ik denk dat je dan daar uitkomt... met de conclusie dat dat niet zo is. Ja, oproep aan in Holland. Doe eens wat voor dat diploma. Ga dat onderzoek doen. Ga ze werken. Ja. Um, no nog even over Hans Kraaij, want die, die, uh, die, heeft, die zat daar heel lang. Hè. Toen, toen mocht hij op een gegeven moment niet meer van SBS. Toen is dus de deal gemaakt dat hij uh, één keer per maand er zou zijn. Nou ja, de afgelopen tijd was het echt, uh, ging het alleen maar drie tegen één. Uh, en ik had het idee nu dat dat, dat, dat een beetje teruggedraaid was. Ze vonden uh, dat te veel over de hoofden van de kijkers gaan kennelijk. Ja, misschien moet Paul er iets doen. Ik heb het gewoon niet gezien. Ja, nou, Helaas heb ik gisteren ook niet de hele uitzending gezien, maar ik, ik heb de stukken die ik gezien heb, uh, heb je wel gelijk. Het is ingetogener, het was, het was uh, rustiger, en misschien heeft ook wel het nieuws van de dag daar wat mee te maken. Ik weet het niet helemaal. En ik denk ook, ik, het is echt cabaret, hè. En het is niet gescript, ze doen het ter plekke. Mm. En soms zit je dan misschien net even in een andere groove, en dan komen de andere grappen, of dan, dan loopt het even anders. En dat is, ook wel zo, mm. dat is ook wel zo beschaafd, denk ik. Jij zegt het ook geen journalistiek, maar toch, toch is het heel populair bij mensen. Is, bedoel... Ja, maar het is ook heel leuk om naar te kijken. Het, de, de cabaret is heel leuk om naar te kijken. De, de grappen van van de der Gijp, de zuurigheid van Derksen... en uh, de presentator die, die daar tussen zit... en af en toe ook vol voor zijn bakkers krijgt. Het is gewoon lachen. Ja. En Het is voetbalhumor. Overigens, de, de voetbalmening van Van der Gijp is altijd niet uh, onzin. Ik bedoel, nee, hij, nee, de, nee. hij maakt af en toe wel een grapje, maar hij zegt toch ook wel heel zinnige ja, dingen. Analytisch uh, heeft Van de Gijp er absoluut veel kijk op. Uh, en dat vind ik ook wel leuk. Uh, maar wat me bij Derksen irriteert... is dat hij doet alsof hij heel erg ingevoerd is. En ik het idee heb dat dat vaak uh, wel meevalt. Hmm. Goed. Uh, we gaan het hebben over de dood van Osama Bin Laden. Uh, was natuurlijk wereldnieuws. Uh, hoe brachten de Nederlandse media eraf? Daar willen we ons een beetje op concentreren nu. Um, zat jij de hele avond voor de buis gekluisterd gisteren? Een groot deel van de avond. Maar dan slaat op enig moment ook de vermoeidheid toe. Uh, want je, er is eigenlijk geen nieuw nieuws meer. En je, je, je zit verlegen om nieuwe, nieuwe feiten. Ik, ik ben eigenlijk met name geïnteresseerd. Hoe is die operatie gegaan? Uh, en de details daarover zijn nog vrij schaars. Ja, het blijft, blijft vooral speculeren toch ook voor een deel? Ja, dus krijg je deel geschiedschrijving. Je krijgt deskundigen die proberen de consequenties te duiden. Uh, maar echt feiten over hoe is die bevrijdingsoperatie precies uh, gelopen? Ik geloof dat ik om drie uur... De New York Times had toen een vrij goed stuk, wat in allerlei vormen terugkwam, een, re een reconstructieachtig uh, stuk. En daarna heb ik daar eigenlijk weinig nieuwe feiten uh, voorbij horen komen. Veel essentiële vragen, natuurlijk, die, die, ja, die ook nog niet beantwoord kunnen worden, denk ik. De rol van Pakistan, inderdaad, hoe is die ja. hele operatie gaan? Waarom is hij doodgeschoten? Waarom hebben ze nu meegenomen? Nee, dat zag je gisteravond ook wel gebeuren. Ik, ik heb bijna alles gezien. En je zag dat naarmate het later werd, de rubriek steeds meer problemen hadden om een originele invalshoek uh, te vinden. Wat ik het uh, een van de geslaagdste vond, was bij de wereldraai door gisteravond... Van die mevrouw die uit uh, Abbottabad ja. uh, kwam... Journalist ook, hè? Ja, kon heel goed praten, was heel uh, verbaal goed. Haar broer aan de telefoon, die ja. daar in die stad was. Je dat vond ik echt het... een spannende invalshoek. En daar had ik het idee van, nou, daar krijgen we misschien iets nieuws uit. Maar ja, daarna, volgens mij kwam Nieuwsuur, s'avonds om tien uur. En die hadden een, daar een, een, een, een uh, specialist zitten... Uh, uh, nee, Vogelsong was dat he? Ja, die die Pakistan-kenner. Ook ja, dus, adviseur van Buitenlandse Zaken, geloof ja, ik. Ja, maar da daar kwam al helemaal niks mee. Die kon ook alleen maar gemeenplaatsen zeggen. En eigenlijk wat ik het leukste daar nog van vond op het eind van het van sluiten van de markt... was het interview uh, dat de Belg had gedaan met de uh, ex-lijfwacht uh, uh, lijfwacht van ja. Obama. Dat vond ik dan wel weer spannend. Osama. Uh, oh, shit. Nou, ik zei, <lacht> dat dan, is toch ook iets? Mijn, mijn vrouw zei gisteren <lacht> al tegen me, heb je het gehoord? Uh, Osama is dood. En ik zei, oh, wat erg. Wat in mijn <lacht> ik hoorde Obama. Dat je, het zal toch niet. Mevrouw dacht, wat reageer je daar Je Tja, hoe kan dat? Iedereen, iedereen loopt in die verspreking. Ik zag gisteren Jeroen Pauw nog, Ik heb gistermiddag zelf zitten lachen. Hier omdat wij een stukje lieten horen van allemaal collega's die ook die fout maakten. En vervolgens een half uur later trap ik er zelf ook in. Ja, ja, het, is, ligt... het is natuurlijk, die namen lijken veel op elkaar. Maar er zit iets gewoon in onze hersenen niet goed op dat ja, punt. Ja, kennelijk mee. Ik werk voor de schrijvende pers. Dus dat is dan ja. toch altijd een stukje ja. comfortabel. Hè? Dan kan je een uitdruk, uh, die hopelijk daarop let. Ja, ja. ja. Um, nou, jij zei al die, die mevrouw bij uh, De Wereld Draait Door op een gegeven moment ook het idee dat het Martijn van Nieuwen is. een beetje erger aan haar. omdat zij voortdurend die, die discussie op een ander niveau wilde hebben. Nou ja, en, en ze was ook heel verbaal. Dus ze hield de mond niet. Het ging maar door. Het ging maar door. En dan zaten er zaten nog vier andere gasten aan tafel. die bijna niet aan het woord kwamen. Maar dat vind ik niet zo erg. Dat, ik, vond het, ik vond het knap van de redactie. dat ze die mevrouw gevonden hadden. Ja. Dat ze die mevrouw exclusief hebben gehouden voor dat programma. Die mevrouw was begreep ik de hele dag. op alle radio-TV-stations oh, en tv ik, te horen. Ik heb er nergens. echt waar? Dan heb ik dat gemist. Nee, op tv niet. Ik okay. heb op tv niet gezien. De radio ja. misschien wel. Dat kan. Nou ja, zo ja. las ik vanochtend in de Volkskrant. Ik praat okay. ook maar weer andere ja, namen. goed hoe, hoe, ging jullie, hoe zijn jullie met de kranten bij omgegaan? Nou, bij, bij ons was eigenlijk vrij snel duidelijk dat dit geen opening krant voor ons is. Juist omdat het all, all over the place is. En wij toch 24 uur nadat iedereen van het nieuws heeft gehoord uitkomen. Dus wij hebben met, met, met, met, met een belastingkwestie uh, uh, geopend. Uh, hartstikke belangrijk voor het bedrijfsleven. En een beschouwing op de voorpagina gezet die dan doorleest binnenin. Ja. En daar hebben we binnenin wel een hele pagina gewijd maar voor ons is dit uh, interessant en je wilde graag aandacht aan besteden. En kijken uh, jullie ook al dan gelijk naar een soort uh, financieel economische uh, invalshoek bij dit hele verhaal? Ja, dat deden we wel, maar dat was buitengewoon moeilijk te duiden. Want ja. wat doe je dan in eerste instantie? Je kijkt naar, naar de beurzen, naar de, naar de olieprijzen. En in eerste instantie komt naar buiten dat de, de beurzen stijgen op dit nieuws. En dan blijkt als je door gaat vragen bij handelaren al vrij snel... dat die ook geen goede verklaring hebben waarom de koersen omhoog gaan. En dat voor hetzelfde geldt met de dood van Osama Bin Laden mm. de koers naar beneden gaat. Gegaan waren. Dat is toch een beetje in een glazen bol kijken. Wat, wat ik gisteren wel mooi vond om te zien, is dat je ziet hoe ongelooflijk effectief terrorisme is. Terrorisme is gebaseerd op het zaaien van angst. En hij was nog niet dood. Of iedereen begon, maar jee, nu gaan we allemaal aanslagen krijgen. Dus je zag de werking van terrorisme gisteren in, in zo'n volle glorie uh, uh, uh, ja, voor het voetlicht uh, Treden. Ja, ja. Um, nog even de, de kranten van vanmorgen. Uh, verlost van de duivel kopte de Telegraaf. De volksland de kop van de slang is afgehakt. Dat, is, dat, is, dat zijn niet hele objectieve koppen. Maar, ja, vraag dit nou... Je moet iets. Je moet, je moet, en uh, dit vraagt toch ook niet helemaal meer, vind ik, om strikt objectieve... Uh, mag je toch wel een beetje duiden als, een, als, een, als een, het kwaad wat ja, hier... Ja, uh, en ik, dit is een historische gebeurtenis. Uh, die uh, Echt een, een, een, een punt in de geschiedenis is, daar praat je over honderd jaar nog over. Dus ik vind het ook niet zo gek dat dat, dat, dat een beetje doorslaat. Ja. Uh, de discussie die, die ook gaande is nu, en ik geloof dat er zelfs op een heel hoog niveau in Amerika nu op dit moment zelfs over gesproken wordt, is het vrijgeven van die foto's. Wat, ja. wat vind jij? Nou, ik hoop natuurlijk dat die foto's vrijgegeven worden. Uh, ik ben benieuwd of het gebeurt. Want uh, ik begrijp ook dat, las ik net nog nu thuis spreek, van één kogel in zijn hoofd. Maar één zo'n kogel kan al een vreselijke ravage aanrichten. Ja. Uh, dus dat zal mede afhangen van hoe erg die ravage is, denk ik. Of ze dat vrijgeven of niet. Er is wel evident een enorm belang mee gemoeid om dat vrij te geven. Want je zal het sowieso. de complotdenkers zullen sowieso blijven doorgaan... maar hopelijk zullen een hoop nuchtere mensen... te overtuigen zijn met, met, met meer feiten ja. en, en goede beelden. Maar goed, van 9-11 hebben we ongeveer alles gezien. en Daar zijn ook nog steeds allerlei complottheorieën over. Uh, ja, dat, dat is de, de, de, de favoriete hobby van uh, elk mens... om in complotten te denken. Hè. Het zijn in Roswell waar de, de Marsmannetjes ja. en Elvis leeft ook nog. Dat, dat voorkom je niet. Het gaat hier ook zeker mee gebeuren. Maar ik denk ook, als zo'n foto er is, moet je hem laten zien. Want daarmee... Uh, zet je een punt en is het gewoon duidelijk en uh, um, ja, is er geen twijfel meer. Wat, wat, ik, wel begrijp, wat ik wel kan voorstellen, als dat een heel naar gezicht is... is het ook wel dat beeld wat dan weer op zichzelf gaat leven. En kijk eens wat die Amerikanen gedaan hebben met deze man. Ja. Ze hebben ze kop op geschoten. Dat, dat ook weer reacties uitlokt uh, nou als ja, mensen boos zijn, dus, dus ik snap de twijfel wel uh, om het te doen... als het inderdaad zo'n lelijk gezicht is. Ja, nou ja, misschien dat is misschien waar. Ik, soms kun je het ook moeilijk... Uh achter achteraf weet je dat pas want je, je die die beelden van moest zijn maar ook van andere terroristenleiders... zoals ooit die man van Sendero Luminoso... die man van de PKK die gepakt zijn. Op het moment dat die mensen... valt, valt de mythische status valt in één keer weg. Maar bij Hussein was het duidelijk. Er kwam een gebroken, oude, grijze man... uit dat, uit dat gat werd getrokken. Dat was wegmythe. Ja. Maar als je, als je doodgeschoten bent... en je hoofd ligt in gruslementen... is dat een ander soort beeld. En dan, Dat beeld dat kan een martelaarsbeeld worden. En bij Hussein had je dat, denk ik, veel minder. Mm. En, en, en, er zijn, ik, ik betwijfel eigenlijk of dat, als dat, of dat een martelaarsbeeld kan worden. Ja, ja. ja. Maar, Even los van een foto, want er zijn blijkbaar gewoon beelden. Want we zagen die foto vanuit het, het Witte Huis... Hè, waarbij de Obama en al die ja. experts van hem... Uh, gewoon die beelden live hebben meezitten kijken. Nee. Dus dat is, dat is gewoon allemaal gefilmd. Ik zat te denken, dat, dat was reality-televisie uh, optimaal vormen. Ja. <laughs> ja, ja, jij ziet er alweer maar, een vorm Hoe, form, ja, hoe ja, spannend ja. is dat? Ja, maar, zeker. Wij, maar, maar wel met zwart-wit beelden, ja, denk ja, ik. Ja, dat is een beetje jammer. <laughs> ja. Ja. He, die, want Ze moeten het met infrarood uh, infra ja. uh, kijkers doen... want uh, de hele operatie is in donker uitgevoerd. Dus de vraag is maar of zij echt dat hebben kunnen zien van binnen niet een shot van buiten hebben gehad en alleen geluid. Dat weet je natuurlijk ja, allemaal niet. Maar toch maar snel een foto moeten ze laten zien. Ik denk die. het wel. Dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Paul Reumer en Faas. Fasen. Zometeen de Nationale Nieuwsquiz. Frans Schierek uit Bodegraaf is de kandidaat van vandaag. Maar eerst nog een liedje van het uh, nieuwe album. Nou, Het is alweer een tijdje trouwens. Van Adele 21 heet het album. Daarvan Set Fire To The Rain. I let it fall. elders set fire to the rain. Frans Gierik is 67 jaar en woont in Bodegraaf... en gaat meedoen aan de Nationale nieuwscursus. Welkom. Dank. Um, u bent uh, Brits docent? Ik ben gepensioneerd, maar het enige wat ik nog doe... voor het Bruto Nationaal product is uh, een paar Brits cursussen per jaar geven. Nog. Ja. Dus uh, dat is leuk. En u Bent u zelf goed? ook? Uh, uh, nou, laten we het, als u nou eens 100 uh, Britsjes van de straat plukt... Dan is er één beter, en de 99 zijn toch slechter dan ik. Ja, ja dus u kunt het wel aardig. Ik kan het een klein beetje. Ja. Ja. Maar je bij de heb je beter ook heel afhankelijk van je partner? Maar die zit op de bank hiernaast in de green room. die is, die is heel goed. Dat is uw vrouw, hè? <laughs> dat is mijn vrouw. En ik begrijp ja. dat hij ook de afgelopen week alleen maar overhoort over de nieuwsfeiten. Ja, kortom, hoe was de temperatuur in Praag? En uh, wie is de trainer <laughs> van. Uh... <laughs> Gaat zo maar door, ja. De temperatuur in Praag. Nou, ik weet niet of die vraag erbij zit vandaag. Hoeveel is de temperatuur trouwens in Praag? 21. Kijk aan. Uh, we gaan kijken wat het wordt. Eerst de, de factor gaan we bepalen. U 30 punten. Dat is gisteren de, ja. de hoogste score. Die is gisteren neergezet. Tot, uh, de, ook die enige, enige tot nu toe. Uh, dus daar moet we in ieder geval overheen proberen te komen. Daar gaan we. Vijf uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Diverse Amerikaanse media, waaronder CNN, melden dat Osama Bin Laden is gedood. De nationale nieuwsquiz. Ik lag in bed. Ik zat op de bank naar een uh, ijshockeywedstrijd te kijken voor Washington <laughs> Capitals. Ja, ik was laat naar bed gegaan en uh, het was uh, vijf uur in de ochtend. En toen ging de telefoon werd ik om half acht gebeld door een vriendinnetje. Die zei meteen, Naida, in welke stad ben je geboren? In de stad Abbottabad. Ja, dat is een beetje onwerkelijk wakker geworden ja. op de maandagochtend. Ja. ja, verschrikkelijk. Ja, veel reacties natuurlijk op de dood van Osama Bin Laden. Vanuit de Westerse landen was er vooral blijdschap te horen. Vraag één, eh, niet iedereen is over die actie te spreken. De leider van welke streng islamitische politieke beweging... heeft gezegd dat Amerika een Arabische heilige strijder heeft geliquideerd? De Taliban... Dat is niet goed, het is Hamas, uh, die de macht hebben op de Gazastrook. De premier van Israël trouwens was wel positief over de actie van Amerika. Vraag 2. De actie in Pakistan is uitgevoerd door Amerikaanse commando's. Een klein team heeft het huis waar Bin Laden verbleef onder vuur genomen. De hele operatie duurde ongeveer 40 minuten. Wat is de naam van deze Amerikaanse elite troepen? De Navy. Puntje, puntje. Ja, dat puntje, puntje, oh. dat moet er nog wel even bij eigenlijk. Nee, daar komt helemaal niks. Nee, Navy SEALs. Navy SEALs. Het SEAL is dan een afkorting van Sea, Air and Land... en staat voor de multi-inzetbaarheid van deze speciale eenheid. Valt onder de marine. Vraag 3. Bin Laden was de grondlegger van Al-Qaeda... een organisatie die veel aanslagen heeft gepleegd. Een mislukte aanslag op een vliegtuig was op kerstavond 2009... op een vlucht van Amsterdam naar Detroit... Een terrorist probeerde explosieven in zijn onderbroek tot ontploffing te brengen. Een Nederlandse passagier zag het allemaal, sprong over de stoelen heen en wist de aanslag te voorkomen. Hoe heet die Nederlandse held ook alweer? Weet ik ook niet. Jasper Schuringga, oh. heet hij. Um, dan gaan we naar de vraag met de geluidsfragmenten bij. Wie is hier aan het woord? Ik hoop vurig dat u die rechters zult zijn die niet accepteren dat de onschuldpresumptie ook niet voor mij geldt. Geert Wilders. Ja, politicus en zijn advocaat pleiten voor het stopzetten van de rechtszaak. Vraag 5. Meer nieuws rond de PVV. De partij is boos over de 4-mei-lezing van Robert Riemen. De filosoof heeft laten weten dat hij in zijn lezing zal waarschuwen... voor het gevaar van Geert Wilders. De universiteit waar de toespraak is, heeft nu toegezegd... dat de PVV in de lezing niet genoemd gaat worden. Om welke universiteit gaat het hier? Universiteit van Leiden... Dat is niet goed, het is Utrecht. De PVV in de provincie Utrecht is vooral boos omdat het in een filmpje riemen de vergelijking maakt... tussen Duitse fascisten en de PVV. Laatste vraag. Vraag 6 is dat. Maximaal vier punten te verdienen. U krijgt aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk, wat bedoelen we hier? Het gaat om één term dus uit het nieuws. Daar komt hij. Vier. Ik heb gegokt en verloren. 3. Ik ben een melkkoe voor de staat. Stop. Twee. Het is uh, Holland Casino. En dat is goed. Want de tweede aanwijzing was geweest: of, uh, voor twee punten. Bij mij kan je met een pokerface heel ver komen. En mijn winst is vorig jaar bijna gehalveerd. Dat was de laatste aanwijzing geweest. En dat was ook de reden. Hè. 2009 14 miljoen, vorig jaar maar 7 miljoen winst. Waarschijnlijk is de concurrentie van online gokken erg groot geworden. Holland Casino was de naam die we zochten. En dat uh, brengt de score op in totaal vier punten. Dus daarmee gaan we zometeen deel 2 van de quiz spelen.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 En dan zijn we terug bij Frans Schierek uit Bodegraven. Vier in uh, de Factor Net. Daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen. De um, hoogste score was 30. Nou, bij acht vragen goed bent u er al overheen. Ja. Maar beter is meer, want uh, er komen nog een paar kandidaten oh, vandaag. proberen. Kijk of het met die, met die feitjes inderdaad dan uh, even wat vlotter gaat misschien. Uh, 90 seconden de tijd, veel vragen. Uh, als u een antwoord niet weet, pas roepen. Dan stel ik snel de volgende vraag. Komt-ie. De nationale nieuwsbeest. De gegevens van gebruikers van welke computerfabrikant zijn weer gestolen? Pas. Sony. Welke Nederlandse rabowielrenner doet niet mee aan de Giro d'Italia... omdat hij last heeft van zijn luchtwegen? Theo Bos. Is goed. Welk Afrikaans land gaat meer geld uittrekken om haar volk te sussen? Pas. Algerije, hoe heet de Nederlandse turnster die in juni stopt met topsport? Pas. Suzanne Harmers, hoe heet de dramaserie waarin Monique Hendricks gaat acteren? Pas. In therapie, in welk land is er ophef ontstaan over een mogelijke kwotum... van zwarte voetballers in de jeugdopleiding? Frankrijk. Dat is goed. Welke bank is slachtoffer geworden van een cyberaanval? Rabo. Is goed. Er komt een Rembrandt-pad. In welke stad? Amsterdam. Dat is goed. Welke Nederlandse zangeres maakte gisteren bekend dat ze stemproblemen heeft? Pas. Laura Jansen. Bij de Kuip is gisteren een nieuwe weg geopend. Naar welke voetballer is die vernoemd? Koentje. Molene. Dat is goed. Welke speciale dag wordt door een kwart van de mannen consequent vergeten? Moederdag. Dat is goed. Wat is de codenaam van de actie tegen Osama Bin Laden? Pas. Geronimo. Welke Amerikaanse ster beviel dit weekend van een tweeling? Pas. Mariah Carey. Het college in Limburg is rond. Wie zit er naast de VVD en het CDA in de coalitie? PVV. Dat is goed. Hoeligens van welke voetbalclub zijn bij een scheidsrechter thuis langs gegaan? Pas. Spakenburg. In welke stad staakt volgende week het openbaar vervoer? Pas. Rotterdam. Door welk bedrijf is Kabela K-Way overgenomen? KPN. Dat is goed. Premier Netanyahu van Israël waarschuwde voor de dreiging van welk land bij de herdenking van de holocaust? Syrië. Nee, Iran. Hoe heet de Belg die vanavond de wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid leidt? Van de geesten. Nee, de blekeren. laatste was een gokje. Ja, iets van... Uh... Die e u een <lacht> beetje, maar... <laughs> uh, u moest er acht hebben. Wat denkt u? Ik denk net niet. Ik denk net wel. Toch wel. Acht? 4 8 32. Ja, dus u bent over de, u bent de <laughs> hoogste score tot nu toe deze week. Ja. <laughs> ja, of het genoeg is voor de eindoverwinning ja, weten we niet. Dat, uh, dat, niet. dat gaan we pas... Uh, we hebben trouwens wel een speler minder deze week... in verband met 5 mei, want dan oh. hebben we een aangepaste uitzending... dus doen we geen quiz. Um, we kijken of dit standhoudt. U krijgt in ieder geval mee van ons twee kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio ja, ja. doen we erbij en een mok. Geweldig. En een goede reis terug naar Bodegaard. Wie we weet weer. spreken we elkaar later deze week nog. Ja. Uh, wij gaan uh, zometeen even naar het journaal luisteren, het NOS Journaal. Melden ons zo rond kwart over één weer. En dan gaat het over, uh, ja, we hebben veel gehad over koninginnedag natuurlijk... maar er is een modezaak in Amsterdam, die heeft het predicaat Hofleverancier gekregen. Wat houdt dat eigenlijk in en hoe krijg je dat? Dat is een vraag, straks de antwoord. Als je echt luistert naar elkaar...